10 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. De normaal gesproken goede politieke relatie tussen PvdA en D66 is behoorlijk bekoeld. Oorzaak is de opstelling van D66 gisteren in het debat over minister Plasterk. Bronnen zeggen dat PvdA-leider Samson niet heeft zien aankomen dat D66 een motie van wantrouwen zou indienen. Het begrotingsoverleg met D66 wordt er niet eenvoudiger op. Om de zaak uit te praten zouden Samson en D66-leider Pechtold morgen een afspraak hebben. De verdachte van de aanslag op de marathon in Boston, vorig jaar april, komt in november voor de rechter. De rechtbank heeft een verzoek van de advocaten van Djokhar Tsarnaev om uitstel afgewezen. De advocaten vonden dat ze meer tijd nodig hadden om de grote hoeveelheden bewijsmateriaal door te werken. Bij de aanslag die Tsarnaev samen met zijn broer zou hebben gepleegd, kwamen drie mensen om het leven en vielen 260 gewonden. Bij de klopjacht, op de daders die volgden, kwam ook een politieman om, net als de broer van de verdachte. Een van de leiders van de beruchte Pink Panther-bende is gearresteerd in Spanje. Hij moet in de Arabische Emiraten nog een levenslange gevangenisstraf uitzitten... voor een overval op een winkelcentrum in Dubai zeven jaar geleden. De Pink Panther-bende heeft zeker 120 spectaculaire overvallen gepleegd... waarbij ze voor honderden miljoenen euro's aan juwelen hebben buitgemaakt. De overvallen duurden vaak niet langer dan 30 seconden... De Pink Panthers kregen hun bijnaam nadat een diamant die ze in Londen hadden gestolen was teruggevonden in een potje gezichtscrème. Net als in de Pink Panther-film met Pieter Sellers als inspecteur Clouseau. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. In de Euroborger het 1-1. Al na vijf minuten kwam Groningen op voorsprong door een treffer van, van Adorian. Een kwartier voor tijd maakte Tadic namens Twente gelijk.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 ABB ja, Verkeersinformatie. Een file door wegwerkzaamheden. Net als gisteren op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp twee kilometer. En ook het treinverkeer daar is ontregeld. Tussen Den Haag-Mariehoeven en Leiden rijden al uren geen treinen na een aanrijding. Er rijden wel bussen, maar toch kan de vertraging oplopen tot een uur. Lees nu Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.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 Langs de lijn de Gio-Lippens. Goedenavond en weer was er Nederlands Goud op de schaatsbaan in Sochi. Ook Stefan Groothuis mag zich voor de rest van zijn leven olympisch kampioen noemen. Hij won de duizend meter. Stefan Groothuis haalt het. Ja. Stefan Groothuis gaat het rennen En die rijdt hier 1-0-8-39. Wow. Wow. Hij blijft ieder voor en hij is Goedje. ook sneller dan Samuel Swatch 1-0-8-39. Groothuis kende in zijn carrière een hoop tegenslagen door blessures. Goud is de ultieme beloning voor alle doorzetten. Twee keer... Uh... Waren de Spelen niet echt mijn favoriete ding. Zeg maar. ik, uh, ik was op een gegeven moment beide keren blij dat ik naar huis kon. En uh, nu uh, denk ik dat het een beetje anders is. Uh, ik, echt uh, ongelooflijk. Nu is het gelukt en uh, Olympisch kampioen. De deze Danny Morrison werd tweede. Michel Mulder pakte zijn tweede medaille door het brons op te eisen. En ik heb voor mijn gevoel, en dat vind ik het belangrijkste, echt nergens wat laten liggen. En dus uh, ben ik gewoon heel erg tevreden met deze tijd. Het is mijn snelste tijd ooit op een laaglandbaan. Veel Olympisch geweld dus vanavond in Langs de Lijnen. Dat allemaal tot 11 uur. Er zijn drie schaatsafstanden gereden bij de mannen. Er zijn drie Nederlandse gouden medailles. De goldrush van Oranje kreeg vandaag een vervolg door Stefan Groothuis. Hij pakte het goud op de duizend meter. Voor Danny Morrison en Michel Mulder. Die dus een tweede medaille pakten deze spelen. In de studio, Jacques de Koning. Die noemen we tegenwoordig voormalig schaatser. Want hij stopte na het OKT afgelopen december. Jacques, die medaille voor Stefan Groothuis. Daar zit een heel verhaal achter. Daar zit veel meer achter dan alleen maar die goldrush. Ja, zeker. Voor Stefan zelf is het echt uh, um, ja, uh, een, een, ja, of een opluchting. Echt uh, na zoveel tegenslag en zoveel strijd en moeite: uh, ja, het ultieme wat je kan bereiken. de echte beloning, dus. Ja, ja, zeker een We gaan zo bang. verder met je praten. De winnende tijd was 1,0839. En dankzij die tijd beleefde Groothuis de mooiste dag uit zijn loopbaan. Dit is een kans op een medaille die hij mist. Vier jaar geleden werd hij vierde op 1300ste van het brons. Toen was hij ziek geweest. Dat soort verhalen hebben we nu nee, niet gehoord. Nee. Gewoon geen gelul. Gaan staan. Bam. Weg. Steven Grootijs is weg. En ah, je ziet dat hij inhoudt. Je ziet dat hij inhoudt. Die eerste passende. die valpartij gisteren op de 500 meter. Maar hij is er door. Hij is door de eerste meters. Dat is een van de belangrijke dingen waar je op moest letten over de start... Um, ja, maar dat heb ik eerlijk gezegd ook weer niet, want ik, juist is ik er vaak een te groot probleem van gemaakt, maken, dat gaat het alleen maar slechter. Dus ik, ik dacht gewoon, uh, ik, ik kon ervoor kiezen de afgelopen dagen alleen maar met de start bezig te zijn geweest heb ik juist niet gedaan. Hij komt er met voorsprong uit, Steven Groothuis haalt het, ja. Stefan Goothuis gaat het rennen en die rijdt hier 1 0 8. 39-0. Wow. Wow. Hij blijft Ile voor en hij is Goed, ook yeah. sneller dan Samuel Swatch. 1 0 8 39. Daar gaat dit. het eindigen. Eens had ik dacht ik dus gewoon dit doen, dit doen, dit doen. En uh, gewoon de dingen die ik, taken die ik voor me had gezien uh, doen en uitvoeren. En uh, alle agressie erin gooien die ik in me had. En, uh, ik raakte het gewoon en uh, dat zorgde ervoor dat ik... Dat deze tijd erin, ja. Het is Groothuis. Stefan Groothuis is Olympisch kampioen op de duizend meter. Oh, hij heeft jongen, het dit is echt fantastisch! De derde Nederlandse gouden medaille van het herentoernooi is in de pocket. In de pocket van oh, Stefan Groothuis. En hij heeft het zo verdiend. Eindelijk, Ik eindelijk, zit hier met tranen eindelijk. in ogen. Het is echt fantastisch dat Stefan hier kampioen wordt. Dan stromen de felicitaties binnen van de hele schaatswereld. Paulien van komt die commentaar doet bij ons, die, die, die zat in tranen op de tribune. Iedereen gunt het jou zo. Juist omdat je zoveel tegenslag hebt gehad ook in je carrière. Ja, Paulien stuurde mij vanochtend... of gisteren en van een sms'je inderdaad ook. Van, uh, ik gun het iedereen, maar ik gun jou het meest. zij hij stuurde ze me nog. En, uh, ja, Pauline, dit, ja, dit is een echt, fantastisch moment Dit, dit is zo mooi voor, voor Stefan. Die heeft zo hard hier... Nou, elke sporter werkt hier heel hard naartoe natuurlijk, maar hij heeft zoveel tegenslag ook gehad in zijn carrière. Ik kan me herinneren dat hij zijn enkel een keer afgescheurd heeft, of zijn gillen En hij heeft zo hard moeten knokken om dit te bereiken. Het is echt, nou, ik, ik ben echt helemaal sprakeloos. Ik vind het fantastisch. Twee dagen geleden lag hij op het ijs. Paulien staat op en applaudisseert. En Stefan uh, buigt terug. Gouden sowieso, een gouden plakker sowieso mooi, maar helemaal naar zo'n carrière. Ja, fantastisch. Dat het nu om um, 32, uh, ik heb gezegd, de volgende spelen, die, die, die ben ik er heel erg waarschijnlijk niet meer bij. En uh, ja, dus dat moet het nu gebeuren. En uh, op zich zijn dat dingen waar je natuurlijk niet zoveel mee kan, van het moet nu gebeuren of zo. Maar uh, dan is het wel des te gave dat, dat het wel gebeurt natuurlijk. Geloof je al? Ja, wel of niet. Het blijft heel gek, het blijft heel gek. Nou, Stefan Groothuis dus. Jacques de Koning, dacht jij dat zijn tijd voldoende was voor goud toen je die zag? Uh, nou ja, toen ik hem zag, dacht ik, uh, dacht ik van wel, inderdaad. Eh, ik had eigenlijk uh, na Mark uit het uh, uh, rit gezien... te hebben niet gedacht dat er zo hard gereden zou worden. Want? Zwaar ijs? Ja, ik denk zware omstandigheden. Niemand kwam er ook aan na Markt uit. Dat eerste blok, zeg maar, dat allemaal ja, gewoon... Ja, hartstikke uh, ja, langzame tijden, zeg maar. Ik, ja, ik had gedacht dat misschien 1.8 uh, of zo... dat de winnende tijd zou zijn... Uh, en toen kwam Samuel Zwart, die 188, en vond het echt onvoorstelbaar. Ik dacht van, nou, ja, die staat op het podium. Ja, had je dat echt verwacht? Had je niet zoiets van, ah, nou, maar nee, dan komen die echte toppers, die komen straks nog wel en die rijden die tijd er wel even af. Ja, Samuel Zwart heeft wel eens vaker verrast. Dus een uitschieter. Ja, ja, als die echt goed rijdt, dan kan hij een uitschieter hebben. En, en nogmaals, na Mark rit dacht ik echt van, nou, ja, 188 is wel heel hard. Ja, had jij Mark trouwens? Of Mark, had jij Stefan van tevoren op jouw lijstje staan als, nou, een van de grote favorieten met Davis bijvoorbeeld? Ja, ik dacht uh, dat het een beetje zou gaan tussen uh, Stefan uh, en uh, Davis. Uh, en eerlijk gezegd dacht ik wel van, nou, ja, misschien kan Michel dan wel uh, ook nog podium breien als die uh, als die goed is. En hij heeft natuurlijk die 500 nu gewonnen. Ik denk die maakt wel kans, maar echt toen de duizendmeter begon zeg maar na een paar ritten was dat heel, van dat hele lijstje dacht ik een beetje van nou ik, ik weet het niet hoe het mm. nu gaat lopen want ik dacht van voor Michel is het misschien wel net te zwaar uh, ja. uh, te zware omstandigheden om uh, ja om, om, uh, om het podium te gaan halen hoe heb jij die rit bekeken en dan bedoel ik niet waar zat je uh, neem maar dat je gewoon thuis zat uh, dat je hem vanuit de luie stoel bekeek <laughs> ja zeker ja. maar de rit zelf hè? bedoel als gaatsel zie je wat er gebeurt kun jij hem een beetje analyseren die rit nog de rit van ja, Steven of van Stefan? Michel. Uh, ja, uh, even denken hoor. Uh, ja, de eerste paar meter, en dat heeft Stefan natuurlijk altijd... heel veel moeite, zeg maar, om, uh, lijkt wel of ze, om zijn knieën er op tijd onder te krijgen. Maar toen hij na die paar passen weg was, uh, uh, ja, zag het er goed uit. Uh, de verrassing vond ik wel is dat Nico Illes zo hard reed. ik dacht echt van, nou, uh, Stefan gaat niet heel lekker... want Nico Illes zit veel te dichtbij, of die, die zat eigenlijk nog voor en die kwam de laatste bocht ook nog echt bijna naast hem en de laatste 50 meter uh, reed Steven weer echt bij hem weg. maar ik dacht van Nico Ile zit er dichtbij, dat is geen goede rit. en toen zag ik 1,83 staan en Nico Ile die reed, reed, die 1,88 volgens mij. ja, ik vond het echt uh, ook, ook voor Nico Ile echt een bijzonder strakke tijd. dus eerlijk uh, tijdens de rit dacht ik van, nou Steven gaat niet lekker. en toen zag ik die tijd en dacht ik van ja kan het nog harder dan 1,83? Uh, ja Zeg, we hebben zojuist het geluid van de race gehoord. Nou, pakken we het beeld er even bij. Niet voor de radio natuurlijk, maar goed, probeer het maar te bedenken. Dan ziet iedereen weer dat beeld van die rood aangelopen coach voor zich. Eh, Jacques Ory, intens meelevend met zijn sporters. Nou, na afloop gingen schaatser en coach volledig uit hun dak. Steven Dahlenbouwt stond even later voor de neus van Jacques Ory... en de coach legde uit hoe hij Groothuis klaar kreeg voor deze ultieme race. Hij was eigenlijk in de hele aanloop gewoon vanaf, vanaf een paar weken voor het ook het tegenwoordig gewoon steengoed... En uh, alleen ja, voor die 500 meter zat hij even niet goed in zijn vel. Ja, en uh, dus eigenlijk was gewoon die hele lijn. We hebben echt het hele programma echt heel goed doorgesproken met hem. En vlak voor die 500 meter, ja, toen zag ik toen. S ochtends was een beetje, zat hij niet helemaal lekker in zijn vel. En uh, het liep allemaal ineens niet goed. En uh, ja, toen ging hij uh, op zijn smoel. Mm -hmm. En uh, ja, daarna, uh, en daar hebben we nog even met hem gesproken. En uh, een paar opmerkingen naar elkaar. Nou, ja, en de volgende dag was alles pff, zoals het was. En. Uh, de hem nog wat snels En dat was ontzettend goed al uh, gisteren. Ja, vandaag vandaag uh, team. Maar heb je er veel hard aan moeten trekken... om hem weer zeg maar, op de rails te krijgen naar die 500? Nee. is eigenlijk gewoon... Het, is eigenlijk, ja, ja, we hebben maar een half woord nodig. Hè. Ja. En uh, hij weet, ik weet hoe hij erover denkt. En hij weet wie ik erover denk. Dus dat is uh, eigenlijk twee, drie woorden. En het uh, Carrière met zoveel tegenslag. Ja, en dan staan jullie daar te wachten... tot de laatste ritten voorbij zijn. Is dat allemaal... Ja, maakt dat deze titel misschien nog wel extra mooi? Ja, natuurlijk zit er een verhaal achter en dat maakt het echt heel erg mooi. Alleen, uh, uh, ja, dus dat zit dus gewoon een soort. wat er allemaal niet door je hoofd gaat in zo'n laatste. dat gaat allemaal nergens over natuurlijk. Want wat je allemaal niet bijhaalt, je, je ziet alles maar flitsen voor je van zo'n heel traject. wat hij wat allemaal eigenlijk doorgemaakt heeft. Probeer eens te vertellen wat er dan door je hoofd gaat. Ja, ja. Nou ja, je ziet gewoon, je ziet, ja, dat gaat allemaal zo snel. Je ziet allemaal flitsen eigenlijk, allemaal korte flitsen van, van stukken van zijn aanloop en stukken van die race, en stukken uit het verleden. En dat, dat, dat kleeft allemaal door elkaar. Ja, en dat voel je dan in zo'n soort rollercoaster door je hoofd gaan. En dan uiteindelijk ja, nou, lukt het. Er. Wat zeg je tegen hem? In die, in die minuten dat hij het nog niet zeker weet, dat hij wel weet dat hij een goede race heeft gereden, maar dat hij niet weet of het genoeg is. Ja, ja, eigenlijk niet zoveel, want er valt niet zoveel te zeggen. En uh, eigenlijk is het meer een beetje vloeken en een beetje tieren dat het maar, dat het maar niet lukt, die anderen. En uh, ja, het is een beetje, ja, ik kan het ook niet goed uitleggen. Misschien moet ik dat ook maar niet doen wat we dan tegen elkaar zeggen. Dus uh, laat het maar tussen mij en Stefan wat er in die laatste minuten gebeurt. Ik zou er zo graag een microfoon bij willen hebben eigenlijk. Nou, ja, nou dat kan je beter denk ik, niet doen. Ja, en, en nu, ja, die, die jongen, hij zei al: dit worden waarschijnlijk mijn laatste spelen. Het is een soort jongensboek wat we hier vandaag gezien hebben. Ja, als je daarover nadenkt, dan... Uh... Ja, die kansen die... Kijk, hij heeft een hele grote kans om te winnen. Omdat hij gewoon een geweldig sterk gozer is. En die geweldig goed kan schaatsen. En er geweldig professioneel mee bezig is. Maar aan de andere kant uh, zijn er ook nog een hele hoop andere jongens die heel erg goed zijn. En het, is, ja, het is een ontzettende mondiale afstand. Kijk maar wat er allemaal me mee rijdt. En dan om een keer op zo'n moment met zoveel spanning en zoveel druk. Dat het, en je pakt hem. Ongelooflijk. En wat is dan de kwaliteit dat hij het inderdaad op dit moment pakt? Ja, volgens mij uh, was, was, het, was het gewoon van... Uh, ja, ja is, Als je hem ziet en je kijkt naar zijn gezicht... Ja, dan, dan zie je gewoon dat hij voor die keel gaat. En hij ging gewoon voor die keel en dat zie je. Dat zag je ook de tenen, ging hij voor die keel. Dan zakte er een hele hoop, die lukte dat niet. En hij ging gewoon voor die keel, je zag het aan zijn ogen. Of dat lukt, weet je niet, maar je, dat... dat, dat je voelt het aan die hele lichaamstaal en je ziet het, dat hij ervoor gaat. Ja, en dan is hij gewoon heel moeilijk te stoppen. Ja, dit is uh, Jack Ory, ja ten voeten uit, denk ik. Hè? De manier waarop hij nu praat. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij, uh, ja, hij is zo betrokken. Ik vond zijn reactie daarna ook zo uh, ja, mooi en ook best wel sterk. Intens. en ja. Intens, ja. een uh, intenser dan dat van Stefan... Uh, ja, ik denk dat het voor een coach natuurlijk ook... Uh, het is wel moeilijk voor een coach, want je kan niks meer doen. Weet je? Stefan is die aan het rijden en die kan er nog een snok aan geven. Zeg maar. En als coach hij toch een beetje machteloos uh, langs de kant... van dan moet het allemaal maar gebeuren. En uh, ja, was een, uh, was een mooie reactie. Nou, want hoe belangrijk is Ori geweest voor Groothuis? Uh, want we weten allemaal van de tegenslagen. We weten natuurlijk ook dat hij wereldkampioen is geweest. Dus we weten wat hij kan, maar het kwam er lang niet altijd uit. Nee, dat klopt. En ik, uh, uh, ja, ik vind het moeilijk. Want ik, ik ken Jack niet zo heel goed. Ik heb nooit bij hem in de ploeg nee. gezeten. Uh, maar als ik de vrouwen maar geloof, zeg maar. Is hij natuurlijk. Uh, is het echt iemand die voor zijn pupillen door het vuur gaat? Hij heeft ergens vertrouwen in. En daar gaat hij dan ook helemaal voor. En uh, ik denk dat hij ook heel zorgvuldig zijn mensen uitkiest. En als je. Uh, hij heeft Stefan gekozen omdat hij echt iets in hem zag. En als ze dan keer op keer. Niet lukt of het gaat mis, of, uh, of er gebeuren dingen, dan raakt het hem zelf ook nee. heel persoonlijk. Maar hij heeft ook altijd geroepen en jij kan het. Ja, dat gelooft hij ook. Hij gelooft hij heilig in dat. Uh, uh, ja, en daarom is het ook zo mooi dat het gelukt is. Is het andersom ook dat Stefan zo iemand nodig heeft? Omdat het toch een twijfelaar uh, is. Hè? Ik bedoel, dat weten we allemaal. Hij heeft zijn verhaal een, een, een aantal jaren geleden gedaan, zijn ja. twijfels. Ja ja ik vind dat ik vind het wel uh, ik, ik vind dat lastig ik denk niet dat dat je altijd maar bij één coach hard kan rijden ik denk dat je wel van iedereen echt iets kan leren uh, ja heeft die uh, ja ik, ik, ik denk wel dat ze dit samen ook uh, gebouwd hebben en uh, uh, blijkbaar passen ze ook goed bij elkaar maar uh, ja ik, ik, ik weet niet ik, ik zou niet zeggen dat hij bij iemand anders nee. zomaar niet gered had of zo uh, dat, dat ja, dat kan je niet weten. Dit, uh, ze passen goed bij elkaar en het, het heeft gewerkt. Dan komt het, dus het uit. Is, uh, komt het uit, ja. Want even naar een andere coach, die ken je beter, uh, Gerard van Velden. Uh, ja. Was de laatste jaren jouw coach. Uh, ja. Er was ook nog iets anders hè, tussen Van Velden en De Koning. <laughs> Olympische Spelen uh, kwalificatie, ja, dat was de 2006. Keer, de keer dat ik het het bij ben geweest. <laughs> en uh, ja. ja, dat was ook uh, behoorlijk uh, heftig en uh, ja, het is een is he, keer even voor de mensen die dat ja, helemaal vergeten zijn. Ja, ik heb echt uh, met hem uh, uh, lopen strijden tegen elkaar. Ja. En, uh, en ook hele mooie samenwerking gehad de afgelopen jaren. En, uh, uh, ja, het is een beetje een verhaal van twee uitersten eigenlijk bijna. Mm. Ja, twee uitersten, jij en Van Velde? Of mooi nou, en Van nee, Velde? Nee, nee, nee, nee. Ja, ik denk onze, ja. onze relatie. zeg maar. Uh, uh, uh, ja, eerst ben je echt mekaars. Uh, Concurrent, terwijl we ook bij elkaar in de ploeg zaten, maar ging wel echt hard tegen hard. En uh, nou ja, uh, daarna hebben heb we echt uh, ook heel goed samengewerkt. Heb ik ook veel geleerd en mooie dingen bij hem gedaan. En dat is uh, dat is wel bijzonder. En ja, uh, Gerard en Jack, dat zijn denk ik wel twee verschillende, ja, ja twee verschillende types. En allebei succes. Allebei succes. Ja, ja, dat is ook wel, dat is ook wel mooie. Er is niet. Uh, Eén weg die naar Rome leidt. Nee, en, dat, en allebei zijn uh, succes twee. ook. Ja, dat is het mooiste. Ze, ze, ze peppen ja. elkaar op. Ja, ik denk dat dit, uh, die twee teams nu echt... Uh, elkaar wel echt uh, naar hogere... Uh, ik denk niet alleen zeg maar de rijders onder elkaar... en die concurrentie heb je altijd Maar ook wel... tussen de coaches, het beleid, het teams. Zeg maar alles ademt die concurrentie uit. En zorgt ervoor dat het hele team op scherp staat. Gewoon uh, Qua management... Uh, uh, uh, bij Beslis proberen we het steeds beter te doen. Ehm... Uh, uh, en die concurrentie, zeg maar, die zorgt dat alles scherp wordt, zeg maar, zorgt ervoor dat je uiteindelijk betere prestaties mm -hmm. gaat leveren. Want wat merkte dat... jij daar toen van, hè, als, als schaatser? Nou, toen, zo lang geleden is het ja. nog niet dat je gestopt nee, bent. Hè? Precies. <laughs> maar wat merkte je er tot voor twee maanden van, van die concurrentie? Was dat ook een soort en nijd? Of hadden jullie inderdaad op de koelkast... Cool wat Fanny Davis deed met uh, foto's ja. van Nederlandse schaatsers van: dat is de concurrent en die moeten we pakken? Ja, die, die, die spanning die is er wel. Uh, ook in de trainingswedstrijden. Ja, ik moet. Ik, ik ben zelf een beetje een ander soort type. Ik heb dat veel minder gehad. En ik hoorde er wel veel verhalen om me heen. Zeg maar, hoe heftig die sporters uh, klinkt bijna alsof ik geen sporter ben geweest. Maar hoe heftig ze het beleven. En dat heb ik altijd veel minder gehad. Ik was ja. wat dat betreft wel iets meer op mezelf. Ik wilde zelf gewoon heel graag. Goed worden. Maar was niet zo erg bezig met van. Ik wil die verslaan. En ik gun hem helemaal niks ofzo. De kill. Het woord wat we kill, net al hoorden. Ja, uit, uit, de uit de mond de van Jack ja. ja, Dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Ik was wel altijd gewoon van. Ik wil zelf gewoon echt goed zijn. En dat had eigenlijk niet zoveel met anderen te maken of ofzo. Ja, dus ik vind het wel, uh, wel lastig. Alleen ik merkte wel ook om me heen. En ook in de trainingswedstrijd. Dat het gewoon wel echt. Ja sinds die twee teams daar eigenlijk zijn. Uh, ja dat dat het wel heftiger is geworden. En het stuurt elkaar op naar grote prestaties. Want ja. behalve Groothuis stond ook Michel Mulder op het podium. Die pakte brons en toen hij bij verslaggever Steven Dalebout aankwam... werd duidelijk hoe relaxed hij na zijn gouden medaille op de 100 meter was. Michel Mulder, jij, je komt aanlopen en je zegt... nou, dat is ook mooi. <laughs> ja, ja, het is geen goud, maar het, is, uh, nee, het was fantastisch. Ik heb alles eruit gehaald wat ik, uh, wat ik in me had. Uh, het, waren, het waren zware omstandigheden, dat, uh, dat vond ik wel. Het was een, uh, een pittige duizend, maar... Ik, heb, ik stond aan de start van, ik ga alles eruit halen wat ik heb. En misschien ben ik dan wel een hele gevaarlijke. En dat, dat bleek, het was goed voor Brons. En uh, ah, Stefan, denk ik een geweldige winnaar. Wat een uh, fantastische tijdredie. Ja, als je dan ook ziet het verschil tussen zijn tijd en jouw tijd... dan, dan moet jij gewoon tevreden zijn met brons. Ja, nee, dat is drie tiende. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon een gaatje. Dus, uh, en, ik, en ik heb voor mijn gevoel, en dat vind ik het belangrijkste... echt nergens wat laten liggen. Dus uh, ben ik gewoon heel erg tevreden met deze tijd. Het is mijn snelste tijd ooit op een laaglandbaan. En als ik dat doe op de Spelen, dan, uh, dan ben ik heel erg tevreden. En, uh, en dan is brons een hele mooie bonus uh, na het goud, winnen van goud. Ja, ja precies. Je gaat hier rond met goud in, in de achterzak. Heeft dat jou juist geholpen? Of heeft het je misschien ook een beetje Vertraagd Omdat je natuurlijk nogal wat feest, feestjes gevierd hebt de afgelopen dagen. Ik heb het redelijk rustig gehouden. Maar je, komt natuurlijk, je weet wat er gebeurd is. Je komt in zo'n roes en, en je moet naar huldigingen, gingen, je moet naar het holland Heinekenhuis. Er gebeurt wel wat. En, uh, ik heb stiekem toch heel even op internet gekeken, ook naar wat enkele reacties. Of even de race nog één keer terugkijken. Maar, uh, of het me gesterkt heeft, ik was vandaag weer bang voor de duizend. Het was weer dag: oh, jongens, ik moet weer helemaal uh, stuk gaan en helemaal de verzuring in. Maar, ja, natuurlijk is het lekker als je met goud in je achterzak aan de start staat. En uh, nou, dit was ook wat ik zei. Het was gewoon echt een hele goede race. Dus ik ben heel erg blij. Weet je dat ook meteen? Als Olympisch kampioen ga je dus precies hetzelfde. Een volgende wedstrijd in dan als je dat ja, niet bent. Ja, dat is precies wat ik zei tegen Gerard. van jongens, ze verandert ook helemaal niks hè, als je een keer gewonnen hebt. En hij zei oh, ja dat is ook het mooie van sport. En daar heeft hij gelijk in. En, uh, nou, ik reed gewoon een hele mooie race. Dus... Ja, Sorry, of komt nu het moment juist dat je kan gaan genieten van die gouden plak ook? Ja, ja zeker. Want ik heb het toch een beetje bewust uh, van me afgehouden na de 500. Hoe, hoe moeilijk dat ook is, hè? want je hebt gewoon goud gewonnen op de Olympische Spelen. Maar ik wou echt ook nog even voor een goede duizend meter gaan. En uh, nou, de missie is geslaagd. Uh, dit had ik, Mirko had ik niet. En daar uh, waren de twee beter. Dat was Michel Mulder, bronzen medaillewinnaar dus van vandaag. Zegt de Koning, had je hem verwacht vandaag, toch? Na die, uh, na die gouden medaille op de ja. 500. Ja. Niet op de 100 uiteraard. Nee, nee. nee ja, zeker. Ik had, uh, ik had wel verwacht dat hij uh, uh, vers zou kunnen komen. Uh, hij reed op het uh, uh, OKT zeg maar, ook een hele goede. Uh, hij reed eigenlijk precies hetzelfde, een beetje zoals hij het, uh, zoals hij het nu deed. Dus hij, hij kan het wel gewoon echt. Uh, dus ik had hem wel uh, uh, uh, een van de kansen hebben dus op brons. Zeg maar, uh, yeah. En die zilveren plek voor Danny Morrison... Ja, dat had ik echt niet verwacht. Die stond niet op de lijst. Nee, en... die zou ook helemaal niet meedoen natuurlijk. Nee, die zou ook helemaal niet meedoen, nee. Ja, ik, ik vind het echt onvoorstelbaar. En ook niet een beetje hard. gewoon ook zet uh, die 400ste van mij uiteindelijk achter uh, Stefan. Ja, vlak erbij. Ja, ik vond het echt uh, bijzonder, uh, bijzonder knap. En bijzonder verhaal ook. Dat zijn wel de mooie verhalen natuurlijk. Hè? Die komen nu naar voren op die Olympische Spelen weer. Ja, ja, er zijn elke keer weer verrassingen. en Dat, dat, dat maakt zo'n Olympische Spelen wel nog weer bijzonderder. Het is echt... Uh... Ja, er gebeuren gewoon uh, geweldige dingen met mooie verhalen. Zeg, toen jij stopte, toen hoorden wij... je wil je VWO-diploma gaan halen, dan wil je gaan studeren. Ja. Hoe, hoe gaat dat? <laughs> ja, dat is nog uh, in wording. Uh, ik uh, ben nu bezig om uh, uh, VWO-vakken te halen... omdat ik hier voor VMBO heb gedaan. Uh, en uh, ik wil gaan proberen om nog uh, geneeskunde te gaan doen. Uh, ja, door de sport ben je toch zo met je lichaam bezig... dat het. Uh, ja, enorm uh, geïnteresseerd heeft. En ik uh, wil graag weten hoe het werkt. En ik wil, zou er graag mensen mee willen helpen. En uh, ik denk dat je dat in geneeskunde heel mooi kan doen. En hoe is het met pa? Ja, wel goed. Uh, Skypen jullie of bellen jullie? Even voor de duidelijkheid. Heb... Uh, jouw vader is schaatsgeidsgevter ja. en Sochi. Ja. Maakt ze debuut daar, hè? Ja, zeker. Ja, het is echt uh, super mooi. Uh, uh, ik had er het liefst samen met hem geweest. Maar we uh, hebben vandaag een beetje heen en weer gemeld En uh, hij heeft het enorm uh, naar zijn zin en Hij heeft natuurlijk ook uh, ja, geweldige wedstrijden. Uh, uh, met uh, van alles wat er omheen gebeurt. is uh, ja, dus voor een uh, scheidsrechter denk ik wel echt een mooie, mooie wedstrijd om ook uh, mee bezig te zijn. En voor een Nederlandse scheidsrechter helemaal natuurlijk. Hè, en al dat geweld. Ja, zoveel uh, gouden medailles. Zoveel Nederlanders op het podium. is echt uh, super. Sjaak, dankjewel voor je komst. Ja, bedankt. Sjaak de Koning was dat. Over de duizend meter dus. Over die overwinning van Stefan Groothuis. En wij sluiten de schaatsdag af zoals dat in Sochi gebruikelijk is. In het Hollandhuis dus. Wij gaan door naar wat die ventgroe vierde plaats van op de duizend meter. Ja, heel, heel gaaf. Gewoon uh, een zaal vol hossende mensen. Die, uh, die, die gewoon uh, hier meeleven en uh, enthousiast zijn over uh, wat je hier presteert. Dat is... Uh, Prachtig, ik heb het een paar keer uh, gezien in uh, Turijn en in uh, Vancouver. En uh, het is beter om zelf het uh, podium op te mogen in plaats van te kijken. <laughs> het is ook leuk als je ploeggenoten goed doet, maar het is nog mooier als je er zelf uh, op mag staan. Uh, nou ja, toch gewoon uh, uh, uh, de, de mooie andere dingen. De sport, de sport is super mooi, maar sport is niet alleen maar alles. Uh, uh, ik weet ook dat er uh, en heel veel dingen in het leven kan je gewoon niet sturen. En die gaan gewoon zoals ze gaan. En, uh, en dat is denk ik, uh, uh, dat, dat is toch een beetje relativeren inderdaad. En al behoorlijk. En uh, dat, dat is wel wat ik geleerd heb. En uh, ja, dan kreeg ik natuurlijk ook mensen die dan gaan zeggen van als je te veel relativeert, dan, uh, dan kun je niet meer winnen en zo En ik vind het mooi dat ik nu vooral kan laten zien dat dat dus ook gewoon onzin is. En dat, dat, dat, je, dat je, en je, en je moet dat in balans hebben. En dat, uh, dat is me gelukkig gelukt om dat weer ja, in balans te krijgen. Dit is Stefan Groothuis, naar de duizend meter. Roodfeest dus in het Hollandhuis met Stefan Groothuis. Naast de duizend meter bij de mannen werden er op nog vijf onderdelen medailles uitgereikt. Er was een uniek moment bij de afdaling voor de vrouwen. Tina Maze en Dominique Gizin klokten exact dezelfde winnende tijd. Dat was nog nooit eerder gebeurd bij het alpine skiën. Dit zou toch wel een verrassing zijn hoor, als zij er hier het goud weg gaat kapen. De laatste sprong en nu nog durven, durven. Zet de skis hier vast, blijf op druk. Tina Maas voor Slovenië. Dat doet ze goed hoor. Heel mooi die blijven zitten. Die laatste sprong moet ze ook nog goed verteren. Daar komt ze aan. 1-41-57 wordt 1-1. Nee, een... Tijd gelijk. Zelfde tijd. Tijd geluid hier en het vuist, de vuist gaat in de lucht, Dus zal venen juichen. Nou, de Ski-Federatie kwam al snel met een oplossing, u hoort Marcel Lozen van de FIS. Ski is natuurlijk een outdoorsport en in principe heeft niemand dezelfde bedingingen, de dus omstandigheden. de omstandigheden dankjewel. En uh, dat zie je hier natuurlijk ook, de start nummer 1, de start nummer 30. En uh, dat is wellicht in andere sporten anders, uh, je ziet in het rodelen, in bobsleeën uh, werken ze ook met duizendsten. Ja, voor zover ik weet. En, uh, en dat is in het ook het geval. Prima, wij doen het anders. Uh, denken dat het fair is dat op een gegeven moment als je een, een klassering hebt... waarbij de mensen binnen een honderdste op dezelfde tijd uitkomen... dat het dan ook goed is om beide in dit geval de gouden medaille te geven. Maar de mensen willen toch eigenlijk graag één winnaar zien? Ik bedoel, één in, of niet? Nou ja, je vraagt mij nu. Je vindt het een leuk item. Dus uh, blijkbaar is het ook leuk als er twee op het podium staan. En... Uh, wij vinden het een verre omstandigheid om deze dan aan beide uit te delen. Dan de Noordse combinatie. Dat werd een prooi voor de Duitse favoriet Erik Frenzel. Hij won het skispringen en bij het langlopen... slaagden zijn concurrenten er niet in hem in te halen. Dan de entscheidende moment. Kort voor het ziel greift de Duitse aan. Unwidersteelig. Watabe kan niet meer volgen. Frenzel bejubelt zijn Olympiagol. Ik ben hier aangereist. wist dat hij het kan. En uh, dat het heute zo geklapt had, bij mijn eerste... Uh... Is een onbeschrijfelijk. Nou, Een dolblije winnaar dus bij de Noordse combinatie. Bij de halfpipe voor vrouwen won de Amerikaanse Caitlin Farrington het goud. En de Duitse Tobiassen uh, waren het snelste bij het dubbel rodelen. Tobias Wendt en Tobias Arlt daalden het snelste af in het ijskanaal. En de Bayern Express rauscht hier met Höchstgeschwindigkeit. door den ijskanaal van Sochi. Jetzt habt u schon meer als een hand aan de goldmedaille, jongens. Die letzte stijging. die letzte Kurve zielstijf Gold. Olympia ziek voor die beiden Tobies. Voor Tobias Wendel en Tobias Aal. En met Bas voor een voorsprong. Bij het kunstrijden voor paren won Rusland, Goud. Tatjana Volosbar en Maxim Trankov zetten de beste vrije kuur neer. En het gewoon in het Nederlands Hans van Zetten. Ik heb een hele goede kuur gezien. Maar niet die 100% kuur. De spanning was zo groot, zo te snijden. Er zat zo'n hoge verwachting. Iedereen in Rusland, en dat zijn er meer dan 100 miljoen hier, ja, die verwachten van dit paar dat ze Olympisch kampioen worden. Dat dat, dat vuiltje van Vancouver, dat dat dus weggewerkt wordt. Ja. En dat hier gewoon twee paarden op het podium gaan komen. Zij moesten het waarmaken. Deze Tatjana Volosozar en Maxim Trankov. Zij, 27 jaar geleden geboren in Oekraïne. Hij is een geboren Rus, 30 jaar. En ze komen op een score van 152,69. Gaan er ruim over de landgenoten heen. 236,86. Dat moet goed genoeg zijn voor Olympisch Goud. En dat was het. In de medaillespiegel staat Nederland nu vierde. Vier keer goud, twee keer zilver en vier keer brons. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. why Take me away from the truth It ain't easy to say goodbye Darling, please Don't stop to cry Cause girl, you know I've got to go Oh And Lord, I wish it wasn't so You say it tonight And fight the break up Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone say it I can bring out on come tomorrow. Tomorrow I'll be gone Tomorrow comes to take me. So to save tonight And fight the break of dawn En dat was Safe Tonight van Eagle Eye Cherry. Olga Vatkulina is morgen een van de kanshebbers op goud op de 1000 meter. Sterker nog, heel Rusland rekent op haar. De Rusin deed vier jaar geleden ook al mee aan de Spelen. Won gisteren zilver op de 500 meter, maar is voor velen nog een grote onbekende. Een bijdrage van Steven Dalenboud. Het is niet zo dat alles is over die Olympische Spelen. Dus, uh, zij is een beetje ontspannen en uh, voelt niet zoveel druk op, op, zijn, op haar rug. Dat ja, ik, moet, ik moet, wat iedereen wacht. En Nee, dat, dat, zij is niet zo tip. Heel Rusland zal morgen over haar schouders meekijken, maar Olga Vatkolina voelt de druk niet. Het zijn de woorden van Pavel Abratkovitsch, haar Nederlands sprekende coach. Ja. Dat is uh, Golanski Radio. Ja. Golanski Radio. Hallo. hallo, hallo. Voor de microfoon van Golanski Radio staat Olga Vatkolina. Ze groeide op in Tjeljabinsk, zo'n 1500 kilometer van Moskou en een van de meest nucleair vervuilde gebieden van Rusland. Ze was negen jaar oud toen ze in een schaatsklasje terechtkwam. В de классе в In de derde klas van een school kwam ze in een schaatsgroepje van meer dan dertig kinderen terecht. Van die dertig kinderen is Olga de meest succesvolle gebleken. Maar het succes is nieuw en kwam vorig jaar plotseling. Na twee twintigste plaatsen op de Spelen van Vancouver reed ze jarenlang anoniem rond. Vorig jaar op het WK in Sochi versloeg ze op de duizend meter plotseling het hele veld. Fakulina naar de eerste plaats. Fakulina zorgt hier weer voor Russisch succes. Vorig jaar veertiende en nu dus van veertiende naar één, dat noem je een stip. Olga Vatkulina, 1:1544. Je kon er van alles over zeggen. Maar dat het opvallend was, daar is iedereen het over eens. Vatkulina zelf zegt ook dat het haar heeft verrast. Nou, wees God. Ik God ik ben champion. Ik had niet zo'n gelukkig jaar achter de rug, zegt dat Ik had niet gedacht dat ik die wereldtitel kon pakken. Ja, een medaille, daar had ik nog wel rekening mee gehouden. Maar niet met goud. Patcolina lijkt een spring in het veld. Ze glimlacht naar iedereen. Maar ze heeft ook een andere kant, volgens trainer Abratkovic. Ja, zij is ook eigenwijs. Maar ik denk dat iedereen topsportler is uh, een beetje eigenwijs. Dus dan moet je wel aanpassen aan die mensen. En, uh, en vinden de, de beste oplossing uh, met samenwerking. En waar merk je dat bij haar aan, dat ze eigenwijs is? Nou, ik moet zeggen dat. Uh, zij veel heel goed haarzelf. Uh, dus. Uh, als iets een beetje toe is of uh, niet genoeg, dan zij kan zij dat zeggen. En ook op, uh, wat betreft techniek op ijs. En zij wil heel goed uh, schaatsen. En dus dus dat, dat helpt ook uh, voor de coach. zij ja, dus is iemand die zich heel goed zelf kan redden? Ja, ja, ja. Dit seizoen stond Vatcolina in de Wereldbekers al twee keer op het podium op de 1000 meter. Ook won ze een 500 meter. Morgen zijn alle ogen gericht op haar. Rusland verwacht goud. Het levert druk op, maar Vatcolina zegt daar geen problemen mee te hebben. Ik voel geen verantwoordelijkheid. Ik zie de Spelen als een groot feest voor Rusland. Daar kijk ik naar uit. Maar ik voel geen druk. Олимпийские olympische будут in России. Пока никакого давления ответственности у меня нету. Nou, het zou morgen ook zomaar een ouderwets Rusland-Amerika-duel kunnen worden. Vatkulina tegen iemand die tot vier jaar geleden nog nooit op het ijs had gestaan... maar toch echt morgen een goede kans maakt... om de eerste vrouwelijke Amerikaanse Olympisch schaatskampioene sinds 2002 te worden. Brittany Bow. Wie is die Bow eigenlijk? Steven Dahlen zocht het uit. Een nieuwe world record. Brittany Bo van de Verenigde Staten. Wow. In november verbeterde Brittany Bow in Salt Lake City het wereldrecord op de 1000 meter. En hier staat een 1258 wereldrecord. Oh, de tijd. Yeah, the world was. One of the most exciting moments my life. Vorig jaar won ze bovendien brons op de 1000 meter op het WK. Nee, Bo is niet meer weg te denken uit het schaatsen. Britney uh. Bo vindt haar weg op het podium. Een bronze medal. Britney Bo is on fire. Maar Bo groeide op in het kokend hete Florida. Ze kende het geluid van de zee. Maar wist van het bestaan van ijs niet af. Um, Ik denk a lot of people are still trying to figure out what speed skating is in Florida. Een um, lot of people ask me like: wow, you came from Florida. How did you get involved with speed skating? And it's definitely the inline side of things. En past inliners who have had a success on ijs had been why I'm here. Uh, you know why I'm where I am today. Want Bo was al langer succesvol in het inlineskaten. In 2008 besloot Bo zich op haar basketbalcarrière te richten. Bo was de beste van haar high school en ging college basketbal spelen bij de Florida Atlantic. Owls. Ze wilde professional worden. Totdat ze op tv Heather Richardson aan de Olympische Spelen van Vancouver zag meedoen. I actually had not touched the ice yet. I was still in college. Uh, did you watch Vancouver, for the Vancouver games? Yeah, I was watching at college from the TV. <laughs> and that's that's was that the moment you thought, okay, this is what I want to do in Sochi. Yeah, for sure. You know, I saw Heather Richardson, Chad Hedrick, uh, and a few other inline skaters that had been my competitors and my friends. Uh, and it just, you know, really just lit something mm -hmm. inside of me, and I really just had to give it a chance. Dat heeft ze gedaan, met als voorlopig hoogtepunt dat wereldrecord op de 1000 meter. We horen al zeggen dat Heather Richardson een van haar inspiratiebronnen is, maar ze is ook een vriendin. Of zoals Richardson het omschrijft. Um, well, zijn vriendelijk en we leven samen we trainen samen en we voeden elkaar. Het um, is goede motivatie voor both of ons, want we werken allebei zo so hard. Bo en Richardson trainen en leven samen. Ze zijn dikke vriendinnen. Maar op de spelen zijn de twee dus ook dikke rivalen, want ze gaan allebei voor het goud. Right, uh, but we're both from the U.S., so that's what keeps me. I mean, it's, it's great that we're both from the same country. Richardson kan in ieder geval niet zeggen dat Bo haar niet heeft gewaarschuwd. Hoping to become the first American woman to win in a speed skating medal since 2002. Want toen Bo nog geen vier jaar geleden haar eerste stapjes op het ijs maakte, was haar doel al scherp gesteld: goud in Sochi. Um, I definitely, you know, my, my goal four years ago was set to be an Olympic gold medalist. Um, that's been my dream forever. And uh, you know, that's, that's my goal in Sochi. We hebben in ieder geval kennis gemaakt met twee buitenlandse favorieten voor de 1000 meter, Bo en Vatkulina. En natuurlijk de Nederlandse vrouwen komen morgen ook in actie op die afstand. Dan gaat ook het shorttrack toernooi verder met de ontknoping van de 500 meter bij de vrouwen. Met de halve finale relay bij de mannen. En die mannen werken ook nog eens een keer een kwalificatieronde af op de 1000 meter. De kilometer dus, een afstand met een gebruiksaanwijzing. De sporters leggen het zelf uit. Shorttrack afstand. 1000 meter. Wat is het voor afstand? Dat is een hele mooie afstand. Het is geen sprintafstand, het is geen duurafstand, Dus het is net even een paar rondjes langer je benen vol pompen. Ja, dat, op het moment, uh, dat is in principe de zwaarste afstand. Dus de dus de beginsnelheid is op het moment al relatief hoog. Dus je moet echt wel van voren zitten wil je iets uh, kunnen bereiken. Want die mannen kunnen allemaal 9 rond hard rijden. Duister is echt zo'n middellange afstand en uh, waar het lactaat echt uh, uit je oren komt ongeveer. En dat uh, maakt het alleen maar mooi. He, het kan hard gaan vanaf de staat, het kan uh, rustig gaan en uh, aan het eind gaan erop. Uh. Het, is, uh, het begint steeds meer uh, op snelheid, wordt er gereden. En daar komt nog wel het een en ander uh, bij kijken. Ja, het is een beetje een spelletje. Je moet bij de staat wel echt scherp genoeg zijn uh, om rekening te houden met dat er ook volle bak weggegaan kan worden. En uh, ja, soms consolideren bij de start. Dus uh, het is echt op scherp staan. 1000 uh... meter is voor mij persoonlijk een rit die ik van voren moet rijden. Als ik hem van achter rij, vaak of ze op het eind de snelheid te hoog om er nog voorbij te gaan. Wel bijna uh, als een sprint of wat. Het wat gewoon vaak hard gereden op kop. Dat mensen gewoon niet meer uh, kunnen passeren en uh, iedereen gewoon kapot rijden eigenlijk. Maar daar komt weer die vermoeidheid in in de laatste paar ronden En daar ligt dan altijd weer de kans. Wat is de tactiek? voor iedereen anders. Ik vind het zelf de moeilijkste afstand uh, die erbij is, eh, want er, er, er vallen geen gaten, het blijft allemaal bij elkaar, dus ja, je moet eigenlijk van het begin voorin zitten en dan het uh, plekje verdedigen. Dat is eigenlijk uh, de tactiek voor een, uh, een duizend meter. En voor mij uh, is dat uh, ontspanning zoeken en dan vanuit daaruit mijn versnelling gebruiken. Mijn kracht is meer dat ik, het gewoon, dat ik mijn benen wat langer op kan pompen en dat ik dan nog op uh, redelijke uh, maximale snelheid door kan rijden. Dus ik moet zorgen dat ik gewoon voorin zit en dat ik daar de hele rit blijf. Er wordt altijd een bepaald tempo gereden en dat, uh, in dat tempo moet je zo zorgen dat je het efficiënt mogelijk kan rijden, zo min mogelijk energie verspelen, dus dan heb je nog meer energie over in je laatste paar rondes, zodat ik meer kan versnellen en dus mensen kan inhalen. Nou, dat ligt geheel aan wie er uh, uiteindelijk in je rit zit. Als ik al drie mensen in de rit heb die graag op kop rijden, ja waarom zou ik dan gaan vechten voor die kopplek? Maar als er mensen zijn die helemaal niet op kop gaan rijden, waarom ga je niet op kop rijden en iedereen kapot maken? Dus, dat kan een beetje ja, heel erg afhangen van de, ja, van de rijders. Welke fout moet je vooral niet maken? Dat je je laat opsluiten. Dat je, je moet altijd de ruimte hebben om ergens te kunnen inhalen... of je niet ja, laten klemzetten door andere rijders. Want dan moet je nog een paar ronden... en dan ja, speel je zoveel energie en dat, uh, dat is gewoon zonde. Dat ik de eerste drie rondjes iets te nonchalant ben... met uh, wanneer de snelheid een beetje erin komt. En als ik dan te nonchalant ben op vier zit... Dat ik op het eind het gevoel heb dat ik veel over heb, maar dat ik er niks mee kan. Dat je te lang achterin zit en dat je er dan gewoon niet meer omheen komt. Dat is, dat is de fout die het makkelijkst gemaakt wordt, denk ik. Ja, vallen moet je nooit doen, hè? Ja, ja je blijft staan, dat is het belangrijkste. Nee, ja, je, je moet gewoon geen inacties nou maken. Dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor elke afstand, maar dat, uh, ja, dat blijft gewoon wel heel belangrijk. In een minuut of drie zijn we helemaal bijgepraat over de 1000 meter bij het shorttrack. Geen medailles staan morgen op te verdienen. Wel bij de 1000 meter voor vrouwen bij het lange baan schaatsen. En natuurlijk ook op de 500 meter bij het shorttrack voor de vrouwen. En verder gaat het om goud, zilver en brons op nog vier onderdelen. Het freestyle ski slopestyle style voor de mannen. De Koskunti 10 tien kilometer klassiek bij de vrouwen. Biathlon, 20 kilometer mannen. En met Olaar, uh, Einaar, Björndalen. En op die afstand dus helpt die biathlon, dat is de grote favoriet. En het rodelen voor teams een nieuw onderdeel voor de Spelen. And he's also healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively. And his mother goes to meetings while his father calls a maid, and she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills. And every suave young man Cause he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind A well-respected man about town Doing the best things so concerned to me And he likes his own backyard And he likes his bags the best Cause he's better than the rest And his own sweat smells the best And he hopes to grab his father's boot And make passes on Cause he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected man about town Doing a thing so. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her But his mother knows the best about the matter of all these things. Cause he's all so good, and he's all so fine And he's all so healthy in his body and his mind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 Eeuwen geleden alweer, in 1965, de Kings met a well-respected man. We dragen hem maar op aan Stefan Groothuis. Er werd er ook nog gevoetbald vanavond in de eredivisie... de inhaalwedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente. Twente liet punten liggen in de jacht op koploper Ajax. Het kwam in Groningen niet verder dan 1-1. Groningen kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong... door een treffer van Adorian. Twente kwam pas in de 77e minuut op gelijke hoogte... toen Tadic de bal binnenschoot. Twee punten verloren dus voor de Tukkers die Ajax een stapje dichter bij de landstitel brengen. Trainer Michel Jansen. Ja, als je naar de ranglijst kijkt, uh, denk ik het wel. Uh, voor ons, uh, wij, wij, wij voelen het, uh, het wel als, uh, als verlies. Dus uh, zeker uh, ja, als je naar, naar het verloop van de wedstrijd kijkt... waar, waar, waar je denk ik weer de, de veel betere ploeg bent. Uiteindelijk laten we het in de eerste zes minuten laten we het liggen. Dus dan uh, kom je veel te snel op, uh, op achterstand en loop je weer een hele wedstrijd achteraan. Ja, je ziet wel dat we een ploeg hebben die blijven vechten, blijven gaan. En uiteindelijk ook de terechte gelijkmaker uh, ja, uiteindelijk uh, op een scorebord weten te zetten. Maar, ja, het is wel, uh, wel jammer dat je, dat je op deze manier twee, voor mijn gevoel twee punten laat liggen. Toch zie je ook in de eerste helft wel dat jullie een betere ploeg hebben. Maar ik miste wel een beetje gif. Het was allemaal nog net iets te gelaten. Ben je dat me ja Zeker als je, als je zo begint. Dan, uh, je begint en uh, voordat je twee staan met 1-0 achter. en uh, ja, Dat was wel even een tikkie. En dan, ja, dan zie je toch dat er, dat er wat onrust in sluipt. Dus uh, dat is niet wat je verwacht en dan loop je erachteraan. Waar wijd je precies dat eerste doelpunt aan? Ja, het is gewoon niet, niet goed beginnen, niet scherp beginnen. Dus uh, zoiets mag gewoon niet gebeuren. En dat, uh, ja, dat, dat zit, zit toch in het collectief. Waarbij je gewoon te slap en uh, te makkelijk uh, zo dan uh, aan de wedstrijd begint. Je kan wijzen op de eigen kansen die je hebt gehad, grote kansen. Groningen heeft ze ook gehad. Je had hem ook nog zomaar kunnen verliezen. Ja, nee, absoluut. Maar dat weet je ook op het moment dat je erachteraan loopt. Dat, uh, dat je in de omschakeling, dat je, dat je momenten krijgt. Zeker met de spelers die Groningen heeft. Met, uh, met Kosti's die je dadig op de heup had. Ja, Thierry, uh, De Leo. Dat zijn allemaal jongens, Stiefkovietsen die er nog bij kwam. Ja, dan weet je gewoon dat uh, als je erachteraan loopt. Dat, uh, dat het in de omschakeling gevaarlijk kan zijn. Ja, gelukkig voor ons uh, benutten hun die kansen niet. Uh, ja, aan de andere kant, is je, als je kijkt hoe we de tweede helft spelen. Hun helemaal terugdrukken op eigen helft. Ja, dan denk ik dat, uh, dat een gelijkspel sowieso verdiend is. Maar voor mijn gevoel hadden we meer moeten hebben. Nou, Groningen had tot aan vandaag drie wedstrijden op rij verloren. Dus een goed resultaat tegen Twente was meer dan welkom. Trainer Erwin van der Looij roemde de organisatie in zijn elftal. Ik denk dat we gewoon goed stonden. We stonden compact. En, uh, we moesten af en toe wel iets verder terug. Maar dat is ook wel logisch tegen Twente. Maar dan gaat het erom wat je aan de bal doet. En ik denk dat we aan de bal heel dreigend waren. Zeker de tweede helft en het begin van de wedstrijd. Daarna een fase in de eerste helft niet. Was Twente echt duidelijk bovenliggend. Maar als wij, steeds, als wij de bal hebben ook dreigend zijn, ja, dan, uh, dan is het, blijft het toch een hele goede wedstrijd. Gek blijft toch wel. Hoe ontstaan nu al die misverstanden tussen jouw verdedigers en de doelman? Nou ja, dat, dat heeft wel de combinatie van veld, van, van willen voetballen of de bal willen wegschieten. We hebben vanaf het begin van het seizoen gekozen voor voetbal. En dat kiezen we nog steeds. Alleen omstandigheden zijn in, helaas in ons stadion zodanig dat het af en toe gewoon heel erg lastig is om te voetballen. Ja, dan moet je die bal, vind ik, niet te veel terugspelen naar de keeper als de omstandigheden zo zijn. En, en Marco kreeg een paar hele lastige ballen. Die wilde hij dan ook nog verwerken om te voetballen. Ja, waardoor soms uh, help je Twente dan een beetje in het zadel. Vind je eigenlijk ook dat je recht had op een overwinning? Of gaat dat te ver? Ja, dat, dat is maar net hoe je het bekijkt. Uh, op basis van de kansen hadden we zeker recht op de overwinning. Uh, en waarschijnlijk zal Twente zeggen... op basis van het veldspel hadden wij recht op de overwinning. Het is maar net hoe je het bekijkt. Dus uh, waarschijnlijk is het daarom ook gelijk geworden. Merkwaardig, hè? die laatste grote kans van Zivkovic. Hij komt aan de bal alleen voor de keeper en hij valt om. Ja, ja nou ja. Misschien had ook dat wel, toch wel weer het een en ander met het veld te maken. Ik had het gevoel dat hij heel instabiel stond. Maar uh, dat soort ballen moeten er natuurlijk gewoon in. Niet alleen voetbal, vandaag ook tennis in Rotterdam dan wel. Het ABN-AMRO-toernooi. Timo de Bakker leek daar op winst af te gaan... in de wedstrijd tegen Richard Gasquet, de nummer 9 van de wereld. Maar uiteindelijk gingen er een drie sets vanaf. Mark Brasser in Ahoy, goedenavond. Goedenavond, Gio. Ja, de Bakker, twee sets goed. Is dat de goede samenvatting van die wedstrijd? Dat is een goede samenvatting inderdaad van de wedstrijd. Alleen soms gaat het in tennis om drie sets goed. Ja, en als je dan niet drie sets goed bent... of dat niet op kan brengen, zowel fysiek als mentaal niet... ja, dan... dan, dan, dan dacht ga je eraf. Ontzettend, ontzettend jammer. Een, een, een rare wedstrijd. De eerste set ging gelijk op. Een tiebreak. Daarin kwam Timo de Bakker 5-0 achter. Het leek, het leek gespeeld. Casca leek die eerste set binnen te hebben. En toen pakte Timo de Bakker zeven punten op een rij. Hij haalde alsnog uh, die tiebreak binnen. Won verrassend die eerste set. Nou Casca woedend. Die sloeg hier. Het was kids day. Hij zou het moeten weten. Een voorbeeld moeten zijn. Sloeg ze racket hier op de baan. Werkelijk aan, aan gruzelementen. Was niet zo'n goed voorbeeld uh, voor de kinderen. Maar het hielp hem misschien wel. Uh, uh, tweede set weer een tiebreak. Ja en dat was heel raar, want tot 2-2 was er niet zo heel veel aan de hand in die tiebreak. En toen, ja, toen liet de bakker het liggen, eh, verloor bijna alle punten daarna... verloor ook de eerste games in de derde set. Ja, en dan ging er, ging er uiteindelijk in drie sets ging hij er, ging hij er vanaf. Dat betekent dat Igor Sijsling nog de enige Nederlander in het toernooi is... Ja, hij gaat morgenavond spelen. Het programma is, is net uitgekomen. Morgenavond speelt hij in de tweede ronde speelt hij tegen Michael Berrer. Nou, dat is een Duitser. Die komt uit het kwalificatietoernooi. Die won in de eerste ronde van Jesse Houta Galung. Uh, niet echt een heel uh, grote, goede speler. Ik zie wel kansen voor Igor Sijsling om de kwartfinale te halen. Als hij hier een keer de kwartfinale wil halen. En dat wordt wel weer eens tijd dat een Nederlander hier twee rondjes uh, doorkomt. Ja, dan uh, moet Igor Sijsling het, uh, het morgen gaan doen. Ja, zegt de grote namen. Want daar kijkt iedereen natuurlijk ook altijd naar. En alhoi, uh, De titel verdediger del potro die kwam op de baan Dan zien we hem nog terug we zien hem zeker terug. Hij won van Gail Monfils, 7-6 en 6-3. Goed optreden van Del Potro. Monfils, wel wat vermoeid naar Rotterdam gekomen. Stond zondag nog in de finale in Montpellier tegen Gasquet. Hè. De tegenstander van de Bakker. Ja, je zegt grote namen. Het waren eigenlijk alleen maar grote namen vandaag. Het was een soort Super Wednesday. Ja. Nee, dat krijg je omdat het toernooi zo sterk is. Hè. We hebben Tommy Haas gezien bijvoorbeeld. Die won van Fernando Verdasco vanmorgen. De eerste partij, 3-7, 5. En uit toen de Bakker-Gasquet. Gasquet is natuurlijk ook een speler uit de Tom-10... En, en toen Del Potro inderdaad. En, en toen was de middagsessie nog maar voorbij. Want ja, de avondsessie, daar zaten ook grote namen in. Ja, want een van die grote namen is de vervanger van Favrinka. Het klinkt een beetje raar. Andy Murray. Ja, Andy Murray op het laatste moment inderdaad toegevoegd aan, dit, aan het toernooi. De winnaar, oud-winnaar. Hij won hier in 2009. Versloeg hij Rafael Nadal. Hij speelde tegen Edouard Rocher Vazelin. Nou, dat leek op papier wel een gevaarlijke tegenstander. Omdat die jongen al wat aardige dingen heeft, heeft laten zien dit jaar. Andy Murray, ik vond hem niet groot. Dus ik vond hem veel fouten maken met zijn voorrent. Hij was ook niet, niet heel erg tevreden over zijn eigen spel. Vier letterwoord, het Engelse vierletterwoord eh, klonk hier eh, door de hal. Nou was het gelukkig geen kidsmiddag meer, dus het, het, het kon. Maar dat hij niet heel erg tevreden over zijn spel was, dat was duidelijk. Wil hij hier het toernooi gaan winnen of in ieder geval een paar rondes doorkomen? Hè, wat, wat, wat zijn doel is, zeg maar, om wat, om wat hardheid, wedstrijdhardheid op te doen. Om te kijken hoe zijn, zijn lichaam reageert op, op wedstrijden dag na dag spelen. Ja, wil hij die wedstrijden inderdaad gaan spelen wil hij verder komen in het toernooi, dan zal zijn niveau nog wel omhoog moeten. Je hebt ze allemaal nu wel een keer zien spelen. Wie maakt de beste indruk? Ik vond Del Potro vond ik, uh, heel goed. Maar ik zit aan de hele even te denken toch ook aan uh, Thomas Berdig. Eigenlijk een speler die, die nooit echt genoemd wordt. Ik heb hem vorige weekend in Ostrava gezien. Uh, tegen het uh, Nederlands Davis Cup team was hij heel erg goed. Hij was hier in zijn ronde heel erg goed. Hij is sterk. Hij is fysiek sterk. Het lijkt mentaal ook allemaal goed te vallen nu bij hem. En uh, ik, ik moet zeggen dat ik Berdig hoewel hij niet vaak genoemd wordt, Nogmaals toch wel als een heel gevaarlijke speler zie voor, uh, voor de titel hier. Mark Brasser was dat in Rotterdam Mark Dank and wide. it took us all, it took us all, pushed apart the mountains and the tide, it took us all, she called up, and gave me the Crowded House was dat met She Called Up. Nog wat voetballen tot het eind van deze uitzending. De kwartfinale van de Duitse Beker. Hamburger SV kreeg een eigen stadion. Een pak slaag van Bayern München. Het werd 5-0 voor de Zuid-Duitsers. Tegen de ploeg van Bert van Marwijk. Wiens positie er niet sterker op wordt in Hamburg. Bas Dost heeft Wolfsburg na de halve finale van de Duitse Beker geschoten. Hij scoorde de 3-1 in de door Wolfsburg met 3-2... gewonnen wedstrijd tegen Hoffenheim. En eerste FC Keizerslautern zorgde voor een stunt. De club uit de tweede Bundesliga schakelde in de kwartfinale Leverkusen... met 1-0 uit, de nummer 2 uit de hoogste klasse. Dat deed het in de uitwedstrijd na verlenging. In Engeland werd ook gespeeld. De Premier League, Arsenal tegen Manchester United eindigde in 0-0. Newcastle verloor op eigen veld van Tottenham met 0-4. Fulham... Liverpool eindigde in 2-3, winnende was daar van Steven Gerrard... uit een penalty en Manchester City tegen Sunderland werd afgelast... wegens te harde windvlagen. What's new? Uh, nou, dan zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. Zometeen het oog op morgen met Rob Trip. En morgen om twee uur zijn we er weer met Radio Olympia. Veel schaatsen dus en dan maar hopen op net zo'n mooie schaatsdag als vandaag. 0839. waar oh. gaat het eindigen. Hij versnelde dat stuk nog zo hard. En hij kon die laatste nog zo hard doorrijden. Ja, fantastisch. Dit is echt een goede tijd hoor. En ik dacht eens, ik dacht dus gewoon, dit doen, dit doen, dit doen. 1-41-57 wordt 1-1. Nee, een... gelijk zelfde gelijk. De Rodeo 7 om het mee af te maken. Wat een technische run van haar. Tina Mazes oh, staat joh, joh, bovenaan. Joh, joh. Samen met Dominique Giesin. Ja, zij kan ook nog steeds lachen. Twee ritten nog te gaan. Stefan Groothuis nog steeds op één. Morrison op twee. En Michel Mulder nog steeds op drie. Olympia ziek voor die Tobies. Tobi's: Tobias Wendel en Tobias Aal. En met Bas voor een voorsprong. Ja, ja. ja. eerste plaats: 91,75 voor Caitlin Farrington. Zo is kunstrijden bedoeld. Zo is het allemaal bedoeld. De perfecte techniek, maar ook. De expressie, de timing, een staande ovatie. Stefan! Stefan Groothuis is Olympisch kampioen! Ongelooflijk, nu is het gelukt en uh, Olympisch kampioen. Eindelijk! Ik eindelijk. zit hier met tranen in de ogen. Het is echt fantastisch dat Steven hier kampioen wordt. Dit is Radio 1. Een minister die in de media speculeert. Niet de waarheid vertellen tegen de Tweede Kamer. En die de Kamer bewust informatie achterhoudt. De oppositie vindt het onbegrijpelijk. Dat is een grove schending. Maandenlang dingen verzwegen voor de Tweede Kamer. Er is natuurlijk een doodzonde. roodzonde. Dat vertrouwen is geschaad. Een minister die niet de waarheid spreekt. Verdient het vertrouwen van deze Kamer niet. Zeer onverstandig van mij. Alles afwegend geen grond voor het steunen van een motie van wantrouwen. Wij hebben het volste vertrouwen in beide ministers. Spreken is zilver. Ik had dat niet moeten doen. Zwijgen is goud. En ik bied er dan ook hiervoor mijn excuus aan. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En? Ging uw aandacht gelijk naar uw telefoon? Wat dacht u? Oh, leuk! Misschien een leuke foto van de hond van mijn beste vriend? Of misschien die status-update over dat weekendje weg? Of is het misschien een beter idee om dat te bekijken als u niet met uw auto midden in het verkeer zit? Social media en verkeer gaan niet samen. Hou je aandacht op de weg. Facebooken, tweeten en appen doe je op een P. Daar kun je mee thuiskomen. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Bovendien krijgt u 100% groene stroom van de Hollandse windmolens, klimaatgecompenseerd gas en kunt u maandelijks opzeggen. Energie tegen inkoopprijs? Stap in op Current.nl. Current. Energiepioniers. Dit is Radio 1.